Tot met het NOS Journaal. Schiphol stapt naar de rechter om werkonderbrekingen door beveiligers te laten verbieden. De afgelopen tien dagen legden de beveiligers het werk drie keer per dag neer... om actie te voeren voor meer loon en een lagere werkdruk. Die actie was in overleg met Schiphol. Nu willen de beveiligers het werk vijf keer per dag neerleggen. Volgens de luchthaven gaat dat te ver en kunnen die werkonderbrekingen leiden tot onveilige situaties vanwege de vakantiedrukte. Schiphol wil daarom een verbod op werkonderbrekingen tot 30 september. Het kort geding dient morgen. Honderden mensen lopen in Rotterdam mee met de stille tocht tegen seksuele intimidatie en geweld. Deelnemers tonen zich solidair met het slachtoffer van de gewelddadige verkrachting van een studenten uit Indonesië. De stoet loopt van Rotterdam centraal naar de S, de wijk waar het gebeurde. Actievoerders dragen spandoeken met daarop de tekst, nee betekent nee. Facebook heeft in samenwerking met de FBI 32 Facebook- en Instagram-accounts verwijderd. Die zouden worden gebruikt om de politiek in de VS te beïnvloeden. Facebook heeft het over verdacht gedrag in aanloop naar de congresverkiezingen in de VS in november. Zoals het verspreiden van gekleurd nieuws en nepnieuws. Facebook probeert nog te achterhalen wie er achter de accounts zitten. Twee weken geleden verwijderde Facebook ook al een aantal accounts... omdat die sociale kwesties probeerden te beïnvloeden in de VS. Land- en tuinbouworganisatie LTO wil dat het kabinet met crisismaatregelen komt voor boeren en tuinders vanwege de aanhoudende droogte. Volgens LTO moeten de regels voor beregening, het uitrijden van mest en het telen van gewassen voor het vee tijdelijk opgerekt worden.